Sta je dan? Wat nu? Onduidelijk. Papieren, bellen, slepen. Maar uh, kan niet? Bij Ora wel. Schade simpel opgelost. En besparen tot 25%. Check je voordeel. Eén telefoontje. 026 440 40. Ora. Direct duidelijk. Direct resultaat. De theatertour van Direct. direct. Als je vandaag kaarten wint, kun je de jongens ook nog eens persoonlijk ontmoeten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Zeg, kan het om misschien even verderop gaan staan? Want ik ben aan het werk. Nou ja, als je wil, dan kan ik ook best wel even een ander deuntje voor je spelen. <hulling> en dan nu, Extra Weekend. <hulling> Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Oh ja. Is je amazing, Paul. Nou, oh, <laughs> er worden tranen in mijn ogen. Ik ken de tekst helemaal niet zo goed? Nee, die er wel mee. Hè? He? Dat is fonetisch. Oh, is dat het? Ja. Fonetisch. Okay. Jij kan dat trouwens wel heel goed. Ja, ik ben, zingen. Ja, ik zit. Uh, ja. Ik weet niet hoe dat zit. Niet zo mooi, maar je kan het wel goed. Nee, het is afschuwelijk, maar <laughs> dammit kan ik het goed. Snopers, was dit een Chasing Cars. Het is het uh, tweede uur van uh, Extra Weekend zonder stra. Met Ek en Rap. En waarom zijn er dan zoveel luisteraars die via sms doorsturen... dat ze een naam gevonden hebben voor dit programma? Heb jij misschien een pauk of een trommeltje of een dingetje? Het is een... Dames en heren, de nieuwe naam voor vandaag. Rapdom. Rapdom, natuurlijk. Ik heb het kunnen weten. Ik had het kunnen weleven. Rapdom Radio. Dat is leuk. Maar over gesproken. Jij hebt een inlog hier op de computer. Iedereen heeft een inlog, een code en zo. Die van ja. jou is echt het allerbeste. Gekdom. Gekdom. Ja, Gerard. Weet je wel? Want uh, uh, Salandinga slanting gaan. Ja, dat is ook niks. En jij hebt uh, Prabbering. Prabbering, dat is ook niks. Dat is niks. Nee, gekdom is echt fantastisch. Gekdom, hè? Ja. En mijn, mijn paswoord is echt al uh, heel lang neuken. Nee, doe hem maar. Dan gaan we het er weer over hebben. Ik ben bij 17 inmiddels. <lacht> neuken <zijn> ja, ja. <lacht> Ja, daar ben ik echt mee begonnen toen ik hier kwam werken of zo. Nou, laat ik een, een paspoort invoeren. En dan stel ik me zo voor dat je in de avond de kantine staat vlak voordat je op vakantie gaat... en de producer vraagt nog even aan je... Mag, mag ik trouwens je even hier paspoort?" voor? nee, nee, nee nemen! Moet ik eigenlijk niet doen, nu kan iedereen inloggen. Nou. Ja. Um, uh, we waren we? Ook ja, we zitten in de studio. Ja, dan maak is je het de leuke uh... 18 van de wet. Ah ja joh, hij verandert toch binnenkort weer. Dan maak ik er mooi weer van. Vind ik ook een mooi passwoord, mooi weer. Misschien moet je het niet op de radio zeggen. Nee. Ik bedenk mij ineens allerlei dingen die kunnen gebeuren. Vooral niet loggen en erbij, het was maar een geintje. Alles voor de uitzending, zeg ik altijd. Maar het is maar cabaret, hè? Het is cabaret, Oh ja, we zitten in het tweede uur en Rob de Tuinman is in geen velden of wegen te bekennen. Die had er al lang moeten zijn. Ik kan me voorstellen dat hij moet bijklussen sinds gisteren, maar... Hij is die man met die kettings aan. Zeg ik net langs de weg staan, inderdaad. Ik had eigenlijk dan wel gedacht om nu even een kleine intro over Rob Verlinnen te doen, maar ja... Weet je hoe de dochters heten van Rob Verlinden nee. trouwens? heeft hij dochters? Ja, of twee dochters. Ja, maar hij, hij, hij, hij is toch... Nee. Nee? Nee. Is Rob niet. Nee. Nee? Nee. Hij is niet hetero? <laughs> hij is niet homo. Oh, oh, oh. Toen oh, is ik weet dat... het verkeerd begrepen. Dat, ik dacht van niet, toch? Ik dacht dat Rob de tuinman. Uh, nee? Ik vind weet... oh. Ja, Ik begin hem te twijfelen ik nu. dat zegt. Maar hoe heet zijn dochter? Vertel eens even. Fleur en Roos. Ah, Fleur. Ik had het kunnen weten. Ja, en Roos. He? Fleur en Fijn en Roos zie je een derde had gekregen, Sering. Het is eigenlijk wel zo leuk om zo'n intro te doen als hij erbij is, maar. Ja, is... Nou, we, we doen het straf. We wachten even in spanning af. En uh, Rob, ben je er eigenlijk? Oh, hij is met die, uh, hij is met die bomen die uh... ja, dat zie je. Meteen, nou ja. hè? Aan de andere kant had hij natuurlijk reuze gelijk dat hij wat later is, want wij zijn ook wat aan de late kant. Ja, we zijn ook een beetje aan de late kant. Het loopt echt volledig uit te klauwen. En uh, voor mij is hij echt een conifera. We vliegen gewoon een paar voorbij. weg. <lacht> nou, het is tijd namelijk voor The Voice Lift. En zullen we even vertellen wat dat ook weer inhoudt. The Voice Lift. Nou, Paul. Dat is een stem van een bekende Nederlander, maar dan eventjes omhoog. Of naar beneden? Oh, omhoog. ja, het kan allebei. Voice Lift. Ik dacht alleen omhoog. Nee, naar beneden kan ook. Ik heb nog nooit anders gehoord dan omhoog. Ja, echt? Is het alles nou. naar beneden? We gaan nu nou, ook naar beneden. Oké. Okay. En uh, als je dan beter raadt raden wie dat is... dan kun je daar een, uh, twee kaarten voor direct twee verdienen. Ja. En, en meet and greet, die zit er ook meet. bij. En Jamie is weer vrijgezel. Ah. Ja, rustig, rustig, hij is vrijgezel. Dus dat betekent eigenlijk dat wij ook weer achter Elise aan kunnen. Ik vind het wel een leuke meid, Ja, hij is zijn. een hele leuke meid. Ik vind het echt wel... Ik heb al haar platen. Ze wil ze onmiddellijk terug daar niet van, maar ik heb wel al haar platen. Nou, um, we gaan de, de opgave doen. Dit is een bekende stem. We kennen deze persoon allemaal. Ook jij, Paul. Ik heb geen idee. Wie nee, heb die ik ge weer kort wie het dit is echt uh, hier. Dit is het fragment. Jullie zijn allemaal van getikt. Nou, dat is uh, een opgave. We hebben natuurlijk uh, meerdere varianten. Zal ik er nog een andere even laten horen? Nee, ik verstond het ah, niet. lekker getikt. Het is... Uh, ja, hij is toch wel moeilijk. Ik ga nog één andere variant laten, hoor. Jullie zijn allemaal van lotje getikt. Jullie zijn allemaal van lotje getikt. Wie zou dit nou gezegd kunnen hebben? Als jij een idee hebt, bel ons dan op 0909-1336. Paul, herhaalt dit nummer nog even. 0909-1336. En dan uh, maak je kans op kaarten voor uh, direct ergens in het land. En een meet and greet met de gasten. Ik zou het knap vinden als je het raadt. Ik heb werkelijk geen idee. Ja, hij is moeilijk. Hij is, is zeker moeilijk. moeilijk. Zal ik hem even luisteren buiten de uitzending om? Nee, nee, nee, ik doe gewoon mee. Oh, je doet gewoon mee. Viazies. Oh, dat vind ik wel sportief. Nou. Ja. Hallo, extra weekend. Ga je met Arnoud. Arnoud. Het is Robin van Bassinavia. Elke week komt hij binnen. Elke week. Weer. Echt? Van, we zijn in oktober. Nee, we zijn begonnen met dit programma in september. Ze hebben begonnen met dit programma. En sindsdien, elke week, het is Robin van Bassinavia. Het en is, je is je geen Robin van Bassinavia. Dat moet je zo laag doen. Het Heel is de. geen Bassinavia Robin. Ja, heb ik weer geen prijs. Weer geen prijs. Sorry. Maar toch, uh, bedankt daarvoor. Leuk. Fijne avond. Ja, oké. Okay. Hoi. Maar is het ook elke keer Arnoud die dat doet? Nee, was het vorige week ook Arnoud? Ik heb echt geen idee, maar ik weet wel dat het inderdaad uh, ongeveer dit nummer is Eindelijk, dat iedere keer door ja. altijd is het Robin. Nee, het is een bekende <laughs> Nederlander. Het blijft ook leuk, blijkbaar. <laughs> jongen, jongen. Nou, is een andere. Hallo? Hallo? Hallo? Hey, Martijn. Martijn! Martijn! Ja, hi. Hallo. Ja? Nou, ik ga mijn beste doen. Ja. Ik denk Connie Broekhoven. Hoe kom je daar uh, bij? Ja, ik associeerde haar er een beetje mee. Jullie zijn allemaal van het gedikt. Gedikt. Dat kun je het dan horen, hè? Dat duidelijke... Articulatie. Uh, maar het is niet goed. Oh, ah, jammer. Het is niet goed? Nee, jammer. Nee, maar keer. ik vond je een leuke kandidaat. Moi. Ik, ik recht applaus. Ja, ik krijgt een applaus. Nou, uh... goed weekend, hè? Ja, zelden het. We gaan op jacht naar het goede antwoord. Hallo. Hallo. Extra weekend met Dan zonder de straat. Ik dacht dat het uh, Gert-Jan Dreugen was. Gert-Jan Dreugen? maar... Ik heb geen idee. Nee, dat zou jij denken nee, waar, waar uh, kwam je op ineens toen je dit hoorde? Je dacht, uh, je... Uh, ja, imitatie. Ja, ik dacht dat ik nog een er vaak naar en ik denk uh, af en toe dat geluidjes van hem. Wat dat je gecheckt. De articulatie, dat is zelf wel eens. Wat dat je gecheckt. Ja, de de zaal, ja, je gecheckt? ja. ja. dat was een druk avond. Nieuwe de... zolder We gaan bezig. in de studio. Maar moeten we deze kandidaat serieus nemen, Gerard? Ja. Nou, hoe heet je eigenlijk? San Marino. Ja, hebt heb een keer mijn voorsprongen gesproken, Gerard. Hoe oh, was ik dat? Ja. Ik kan me er niks van herinneren. Ik was dronken. Sorry, ik wist niet wat ik deed. Ik maar, had geld nodig. Maar hoe heet je? San Marino. San Marino. San Marino. Allee, allee. San Marino? San Marino. Dat is het echt waar? Ja. Het is een beroemd artiest. Beroemd buikdanser. San Marino? Ja. Dat, maar dat is toch gewoon een Italiaanse plek? Is dat zo? San Marino? Ik ken wel een meisje die heet La Cise. O, dat is ook een Italiaanse plek. Drie man raden hoe ze aan de naam gekomen is. Ze hebben elkaar leren kennen in de pizzeria? Nee, nee, de, oh. de ouders hebben er daar, uh, oh. de daar. Oh, verwekkend. Oh. Is dat bij jou ook zo, Samorino? Nee, ik woon, uh, mijn oom was, kom van Italië, dus daar... Oh. Ik wou dat zeggen, blij dat ze niet in Ethiopië geboren is dan. <lacht> nou, ehm... Um, uh, Ethiopië eten. Dat is ook niet leuk. <laughs> nou, ik vond het een hoofdbebbel is niet goed. Oh, vond is <laughs> oh. niet goed. Het is niet goed. Nee, <laughs> nee het is niet goed. goed. <laughs> <laughs> maar uh, ik vond je antwoord best leuk. Oké. Okay. Dag, uh, Samarino. Ik denk, we praten even wat langer met, olé, hem, olé. Olé. met de kandidaat. Kan Maak zo, je maar... bellen, Cuesta uh, amore in plaats van de canzone. Nou, goed. uh, hallo. Goedendag met Veelon. Hallo. Hallo. Wie denk jij? Ja. Ik denk dat het Gerda Haverton is tegen de voorleeskinderen van Digirik. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé Oei, oei, oei, oei, oei. Maar nee. Oh. Helaas. Maar kleur de plaatjes en uh, lees je uit dat je in de goede hoek zit. Oh, doe eens. Is dat de hint die we geven? Of, uh? Geen idee. Ik weet wie leest er nog oh, meer voor. Je weet uh... echt niet oh, wie <laughs> het is. Wat gebeurt er bij jou? Ja, mijn bakkie begint te storen. Ik zit in de vrachtwagen. Je bakkie? Oh, je 7, hebt een uh, 27MC over Een mc ding 20. heb jij? Ja, yo, ik heb ook van die, uh, die, uh, die DJ-neigingen, dus dan doe ik het op dat ding, omdat ik geen echte radiozender heb, hè. Henk, ga je mee naar kanaal 17? Henk, ga je mee naar kanaal 17? Uh, Henk, bier meenemen. bier is op. Schiet op. Roger. Ah, bedankt. Bier, u. onderweg. Ja. Goed plan. <laughs> al die lekkere in Dat heb je nu, hè? Ja. Okay. Nou, snap ik, waarom al die DJ's altijd een rijbewijs kwijt zijn met z'n bier onderweg. Oh. Juist. Nou ja, goed, hè. Het valt wel mee, hoor. <laughs> het is, uh, het is uh, arm bier. Nee, prima. Hey, ik ga even inpakkeerden, heren. Ja, Echt, goeie. Goeie. <laughs> ik ga even in inpakkeerden. <laughs> we staan met de wachten, allemaal mensen toe te een beetje. Nou, dag! Dat Doe, oh. Zullen we nog één uh, nee, doen en we al een ik hint wil de geven? winnaar nu wel spreken, eigenlijk. Nou, ik heb een hint gegeven net, hè. Ja, de ja voorlees. Uh, een klein beetje. Nou, ja... ja. Of ja. gewoon in de kinderhoek, bedoel je? Ja, ja nou, de maar kinderhoek. wel in de kinderhoek. Nee, hetzelfde programma. Oh. Hallo, met wie? Hallo. Hallo. Hallo, mijn Franske. Hoi, nee, Franske. franske. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Ja, volgens mij kan het om eentje zijn, hè? Ja, en... Nou, vertel maar. Ik denk Jan Peter Balkenende nee, of man. niet? Ja, nou, nee, Jan Peter niet. Balken. Ik zeg net tegen Gerde Havertong dat het in een goede hoek zit. Jullie ja, zijn allemaal een lotje getikt. Nou, ja, had het nee, wel ik gezegd? Weet... Ik weet niet wie het is. Ja, had het wel gezegd? Kunnen hebben tijdens ja. de verkiezingscampagne. Ja, ik dacht van ik heb de lama's gekeken en ik dacht uh, imitatie van Jan Peter Balkenende. Maar het is, en... niet, het, is, het is niet goed, hoor. Nee? Ah, uh, jammer. Jammer, hè? Ja. ja. Zullen, we, zullen we de winnaar aannemen nu? Weet zeker? Ja, laten we het gewoon een... ja, Nog één, één poging. Okay. Dag, dag, dag! Dag! Hallo? Hallo? Hallo. Dinant Woestof? Dinant! Nou, Een vrouw aan de telefoon! Ja! ja. Dat even een applaus. Hoe heet je? Bianca. Bianca. Bianca. Heb jij vroeger vaak naar Seesomstraat gekeken? Nee. Zeg het nou, die oh, dus het even... een vette hint te geven? Nee, Gaat die om kaarten voor direct? Oh, dat is waar, Ja. ja. Nooit gekeken, Bianca? Nee. Waarom niet? Ja, dat was, was niet in mijn tijd, denk ik. Hoe oud ben je? Ja, 41. 41? Dat is niet in jouw tijd, Seks Om straat te 1938, volgens mij. Voor mij ook. Weet je hoe oud Pino is? Die, die, die veren worden langzaam grijs. Ja. <laughs> Over in die mini door zwijgen. Hé, hey, uh, maar uh, wat, wat zei je nou ook alweer als antwoord? Dinant Woestel. Oh ja, Dinant Woestel, dat is niet goed oh. nu, hoor. Ah, zonde, hè? Mag ik, ik, mag ik je niet helpen? Wil je graag naar direct, uh, Bianca? Ja, heel graag. Echt heel graag. Ja. En maar, alsjeblieft. En maar die jongens zijn 22 en zij is 41. Dat maakt niet uit. Dat maakt het en, niet en, uit. Hij is wel vrij gezellig. Ik vind man. wel dat we streng moeten zijn. Er zit een meet and bij. We hebben er zit een meet and bij, hè? Ja, ze nee, maar maar, maar Bianca zet... wil er een. Ze, ja. ze mag boven op zijn gezicht zitten. Van de, al die gasten gewoon. Ja. had het nu gewoon... Hé, hey, um, uh, maar het is niet goed. Ja. Dat is jammer dan. Maar ik vond het fantastisch om je alleen te hebben gehad, zeg maar. En Paul hey, ook. Paul ook. Ja. Succes. Bianca, Zullen we nog oh, even één streng. hint geven? En dan een plaat draaien? Ik okay. heb het geroep al. Ja, nou, nee, nee een, een, een hint. betere hint. Een betere hint. Tan, tan, tan, tan, tan, dat hebben we al gezegd dat het dat ten, van is. Nee, een nog duidelijker hint. Zie, gins komt, ons. En hij walst graag over mensen heen. Walst hij over mensen heen? Ja. Echt waar? Ja. Is dit André Rieu? <laughs> ik echt niet durf Als <laughs> je weet wat het is. Bel dan. 0909-1336. Wie gaat er schuil achter dit stemgeluid? Jullie zijn allemaal. Fuck, Stop, gaaf. Hij is verbouwd, hè? De voicemail. Dus Bob zinkt klaar voor Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Sky. collega's te ontmoeten? Nou, ik zal mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. 3FM maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de Heer. Hier op 3. En 24 Sowieso. En die Zoe. De Mega tot 50. Kort en klein. En dit weekend. Kaarten voor de vertellies. Live in de Melkweg in Amsterdam. Details. 3FM.nl een superband überhaupt. Ik krijg er geen genoeg van, van deze... Roobie, Roobie, Roobie, Roobie, Roobie, Roobie, Wat doe je, doe je, doe je, doe je? Nee, dat heb ik nog niet oh, al... ik hoorde hoort. Wat, wat doe je, wat doe je, doe, wel, doe, je? Wel, wat doe je? je, doe je? Ja, ik moet altijd denken aan blote billen als ik de Kaiser Chiefs hoor. Hè? Ja, dat is een raar verhaal, maar dat was op uh, Lowlands vorig jaar. Ja? Toen traden ze daar op en toen, toen keek ik... en Ray Wilson, de zanger, die liep van het podium af... en had zo, zo staan headbangen dat hij een bouwvakkers-decolleté had. Ook als hij wegliep. <tie> Ja. Wow. Het is echt gewoon zo zijn billen. Echt waar? Ja. Wow. Yes. Ik had niet gedacht. Maar alleen een leuke band verder. Goeie plaat <laughs> ja, dit. Zeker. Ruby, Ruby, Ruby. Daarvoor uh, trouwens Bob Sinclair. En Steve Edwards. En World Hold On. We zitten midden in... Uh, The Voice Lift! En uh, ik sta volgens mij op de rand van een goed antwoord. Jij ook? Ja, volgens mij heb ik het al drie keer geroepen. Maar... <laughs> <Ja>. <laughs> Zal ik nog één keer uh, een variant uh, laten horen van de stem? Want dit, hier gaat het om. Wie, oh wie, is deze stem? We gaan hem kaarten voor direct, hè. Dus ik uh, zeg even hallo. Hallo. Met wie? Een met, vrouw. Met oh. Petra. Petra. Petra! Ik denk, Wat denk dat je? het meneer Aart Staartjes is. Meneer Aart Staartjes? En, en, en waarom denk je dat, ja. Petra? Nou ja, steeds om straat, Sinterklaas. Je had hem Hij was over iedereen heen. Ja. Hij was over iedereen heen. <laughs> <laughs> <laughs> maar je had hem verder niet herkend in de voice List begrijp ik. Je hoorde alleen onze aanwijzing en aan de hand daarvan dacht jij: hé, hey, dat zou haar staatje wel eens kunnen zijn. Nee, nee, hallo, is ze er, er nog of niet? Pe Petra. Pe nee, ze is gewoon weg. Petra. Hallo. Oh, wacht ja, oh, oh. oh. Hey, gelukkig. De productie wel, zit weer met zijn poot aan knopjes. Maar had je hem herkend aan de voice-lift of was het alleen de omschrijving? Was de vraag eigenlijk. Aan de omschrijving. Ah, ah. Dus die stem heeft niet geholpen. Leuk spel. Leuk spel is het. Ja. Nou, um, voor alle duidelijkheid, laten we even luisteren naar de echte stem. Jullie zijn allemaal van Lotje getikt. Ja! ja. Petra? Ja? Hou je een beetje van direct? Ja. Oh, goddank. Dat zal best als je denkt, nou heb ik niks. Anders moet je jongens ontmoeten die je niet leuk vinden. Dat is ook niks natuurlijk. Nou, dat vind ik wel leuk. Nou, hey. ik heb heel goed nieuws voor je. Want jij gaat naar direct! Yay! En dat is in Haarlem. En uh, het leuke is, uh, er zit een meet-and-greet bij. Dus je gaat bovenop het Je gaat uh, met ze praten. Nou, dat vind ik hartstikke gezellig. En een handje geven enzovoort. En uh, helemaal leuk. Hartstikke leuk. Dus uh, blijf hangen, dan kom je in de warme handen van onze topproducer uh, terecht. En dan uh, komt het allemaal goed. Oké. Okay. Dag Petra. Dankjewel. En een goed weekend. Hetzelfde. Nou, kijk. Dat hebben we ook weer mooi. En ondertussen... We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We, we hebben een gast. Gas. In this corner... Rob Verlinden. Ja. Hij is binnen. Bij te later nooit, hè? He, ben ik blij, we waren zo bang dat je niet meer zou komen. Ja, jongen, maar uh, werken, werken, werken. We moesten uh, televisieopname maken. En dan maken we op vrijdag eindplaatjes. Ja, en dat gaat voor, dat gaat helemaal, Ja, ik was er al bang voor. Want je, je bent natuurlijk volgens mij tering, tevreden. Weet je hoeveel koniveren er uit mijn tuin al gewijd zijn gisteren? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hoog ze zijn. Nou, vrij hoog. Ja? ja ze en lagen wel, ze plat? Ze lagen een beetje plat ook. Nou, er ligt een heleboel plat. Maar ja, het is natuurlijk in mijn vak zo. Hoe meer er valt, hoe meer werk wij hebben. Hè? Dat is waar, hè? <laughs> dus, Heb je ook weer kettings en en we hebben alles, we hebben kettingzagen, alles. Maar het was gisteren inderdaad een, uh, bij ons op het bedrijf, een gekkenhuis. Maar ik was gewoon bezig met de opname voor de tuinruimers. Ik zat in Den Helder en ik zou je vertellen... daar waarde het hardste van Nederland met een heleboel water. Ik vond je haar ook zo in de war zitten. Ja, klopt, dus klopt. Het nog steeds niet even ondertussen... Nee, nou, nou, er hebben ja. geen tijd voor, hè? Het <laughs> is een uh, harde werker, onze nee, nee. heb, heb je al een hand gehad van hem of niet? Nee, ik ga je even een hand geven. Ik heb zojuist de hand van je mogen ontvangen. Gelijk even gekeken of er geen aarde aan bleef kleven. Nou, Welkom hè. Hey. Je het heel goed dat je het, het is misschien wel heel raar om vrouwelijk om dat te doen, maar je hebt hier redelijke schone nagels. Nou, dan heb ik ze speciaal voor jullie gewassen, jongens. Ik zat er net nog in de aarde, hoor. Maar als ja. ik jou zie op televisie, dan zie je, zie je altijd ja. met je blote handen in die snakende ja. koeien. Lekker toch? Lekker toch? Ik, die ik die heb gewoon hele harde handen. En ik heb de nagels die opgebouwd Toevallig vanmiddag vroeg het in de, in, iemand het ook. We waren bezig met die uh, tuin te beplanten en te maken. En die zegt dat jij geen handschoenen doet. Ik zeg, nou. Nah, dat is helemaal niks. Je moet zo die aarde in. Prima. Dat, dat wil je hup. voelen. Gevoelen. En je staat echt serieus bewust in de dag. Nee, nee, echt serieus. Ja? Maar ho hoe lang ben je zelfs bezig met uh, het aarde onder je nagels vandaan halen? Nou, ik even vertellen, Ik heb bijna geen nagels meer, die zijn helemaal versleten. Je gaan versleten. je hebt gewoon geen nagels meer. Nee, dat valt allemaal mee. Ze zijn zo schoon ook. Een nagels bijten die is gewoon zandhappen. Nee, nee, nee, nee. Ja. Nou, ja. ja. Ik bedoel ik leef van de aarde. Op vreten kan ik het ook wel, jongens, ja. dus dat maakt helemaal niks uit. Ah, ja, dat is prettig. Hey, ondertussen kijk even op de klok. Oh. Zie je dat? Ja. We moeten even wisselen. Shit, man. Het is vrijdagavond. Ja? We gaan even hier rommelen. Oh, het is, oh sorry. het is van jou. Uh, en Michi. Ja, nee, Paul. We nee, ja. gaan het nu doen. We gaan het nu doen. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Ik ben er klaar voor, voor Ik ga. Beide ah. heren kijken elkaar aan. En gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar. Om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond de DJ-meubel te rennen. Hou ja. Oké. Okay. Ja! Iedereen weer op zijn plek. Ja. ja! Tijd om verder te gaan. Zo. Kijk, nu zie ik het, ja. hele, het hele leven van de andere kant. Je gooit het draaiboek gooien. Ja, nee, ik had alles meegenomen. Het <laughs> is een blanco papier, weet je hoe belangrijk dat is. Zo, kijk, nu ja, zie, ik alum. zie ik Rob van dichtbij. Ja! Nou, zie je hem van dichtbij, hè? Ja. Goh. Wie ja, had dat gedacht? Altijd mee, het mij. Ja. He? Ja. Nou, we gaan zo meteen even met Rob praten. En, uh, en niet zo'n klein beetje ook. We gaan hem helemaal uitkleden. Niet, oh. niet financieel. hoor, Maak je oh. maar. Nou, financieel. Het valt ook niet zoveel <laughs> met de kleine jongens. Want ik heb een portemonnee. Die is van uien leer. En van uien ga je huilen. Dus je kan rekenen hoe mijn portemonnee eruit ziet. Hè? Om Le te huilen. Om te huilen. Om, om te huilen. Om is sbs zes knijpers hier echt helemaal... Uh... Nou, ik zou, ik zou niet zeggen dat het een SBS ligt. Maar ik heb natuurlijk. Misschien, misschien heb ik wel een dure levensstijl. Oh, Gaat er ja. alles op. Weet je wat als erin kost? Tegenover? Nou, dat wil je niet weten. Nee, hoor, dit, zo, zo rijk ben ik niet hoor. Dat nee? denk je wel van nee. Je kan wel hard werken. Maar als je meer uit, je... uitgeeft als dus je je verdient, hou je ook niks over. Hè? Dat is waar. Maar waar geef je het dan uit dan? Nou, ja, ja, ja, ja. Maar... Pret... Bourgondisch leven. Ik heb uh, twee huizen. Twee? Ik leef in uh, Spanje en ik leef in Nederland. Dus je moet ook heen en weer vliegen natuurlijk. Ik ben ik heb je bent niet alleen zwart van de modder, maar dus ook van Over de zon. Ja, ah. nee, ik heb een heerlijk leven, maar het kost wel wat, hoor. Ja. Met je ja. Een goede chardonnay... En ah, dat kost ook wat. Dat kost ook wat, dus dat <laughs> ja, Maar goeie, zei je, want is het My Grenne hou ik niet van. Nee, hou je <laughs> niet nee, van Tomi My Nee, nee, nee, nee. Ik heb laatst iemand die in alle vlifte opgenomen, had daarvan nooit meer wat van gehoord, Rob. Nee, die zal nee, nog steeds pijn in zijn kop hebben, denk ja, het ik. Het kost allemaal wat, hoor. Ja, het kost wat. Maar ben je ook nog een beetje gewoon gebleven? Ja. Ik ben heel gewoon, jongen. Oh, daar komen we anders zo meteen nog wel achter, denk, okay. denk ik. Oké. Nou, nu kunnen we... keep on walking around with me with me it was time and I'd rather be high I think of walk me outside and by a remote smile but they're free I Oh, in Michiel, mooi dit. Ja, maar die is er niet. Maar die is er niet, dus we hebben hem gedraaid. Nee hoor, Stereophonics. <lacht> Maybe tomorrow ook de freestylers daarvoor nog met uh, hun laatste single, I'm in love with you. Thank you. Het uh, was niet voor jou, het was voor oh, voor Rob. Die andere ja, Rob. Je zit even een pindertje die door je slikken. Je er een ja, in. Ja. <lacht> We hebt een hoop noten op ze zingen, hoor je wel eens, ja. hè? Ja. horen. in ieder geval een lekker bakje noten van jullie, dat scheelt al, hè? He? Het leuke is namelijk, we hebben elke week uh, hebben we een soort van catering... en uh, we hebben elke week ook andere schaaltjes. We hebben nu hele mooie... Hele mooie luxe schaaltjes. Ja, neem maar dat hoort toch? Die lekker beetpakken. Het raar is dat het enige radioprogramma is waar er überhaupt een catering is. Ja, dat is nee. echt niet normaal. Normaal als het gewoon wil je koffie of ja. uh, koffie. Ik Jou, ben vaak gast, dus ik weet het. En het is inderdaad voor het eerst dat ik nootjes. Maar bij goed, televisie he? is het anders toch Rob, of niet? Ja. Bij televisie, maar dat zegt niet altijd dat het lekker is. Want ik bedoel, het is toch alleen maar visueel. Dus als je rosé drinkt, kan het even goed de limonade zien. Nee, maar ook de, gewoon zijn. de, de, de curl catering. Zeg maar als jullie aan het opnemen zijn, dat het tussen ah, die is toch. Ja, nee, die is heel erg goed, maak jij geen zorgen. In het wat geval je... van een rob is dat alleen maar mes, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar we zijn met heel veel mensen. En ik moet je zeggen, dat we hebben speciaal iemand verlopen die zorgt voor die catering. En dat is uh, uitstekend. En wat oh. heb je vandaag gegeten? Moet ik eens even. Nou, nee, dat vanmiddag was dan aan het uh, bakken geweest. We zaten aan uh, gebakken kip en oh. we zaten met broodjes. En nee, dat wordt heel goed gedaan. En hoe was het bij jou in de Avro-kantine, Gerrit? Oh, tanden. nee. Ik heb tijd voor de Open haard. Ik ben verslaafd in de Open haard. Er gaat heel wat hout doorheen. Ik ben blij dat we boomomomgewaaid zijn in mijn tuin. Daar heb ik weer van wat? Maar ik heb, uh, ik heb, van aan de sushi gezeten? Nou, dat is eventjes oh. armoede, zeg. Dat nou, is dat was... armoede, hè? Nou, nou, nou, nou. No, no. Duur. Huis en ek. wat kosten allemaal. Aafgo, hè? Ja. Ja. Ah, dat ik. Heb jij een jaar gewerkt? Heb ik, ja, dat weet ik. Dat dat was, heeft... In die tijd was de catering zeer goed. Ja, want toen mocht het helemaal wat kosten. Hè. Dat is een tijd van service salon. Toen ja. zat Rob ook al ja, ja. in de tuin te vroeten. Ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, nou, dat had behoorlijk wat... Uh... Ik zou oh, je vertellen... Was... Nou, dat klopt ook wel. We hadden, ik, ik weet dat uh, op een gegeven moment gingen we op wat bezuinigen. En dan zei ik op een gegeven moment... dan gaan we toch niet meer naar de keim. Het Daarna. Nee, maar dat was een heel ander potje. Dat was heel erg belangrijk. <laughs> Naar nou, de uitzending gingen we altijd even uitgebreid het eten met de hele crew. En dan gingen we ook uitgebreid aan pimpelen. Ik vind het wel goed dat je dat ja. even vertelt. Want de meeste mensen denken dat nou, televisie... Iedereen ook sterk klaagt altijd over hè, het is best hard werken. Maar ik vind het goed dat je nou eens vertelt. Dat het... Ik, ik het zou zeggen, het is... hard werken, dat is ook leuk. Het is hard werken, dat is ook zo. Maar dat moet iedereen, aan de lopende band moet je ook hard werken. Wat die, al die mensen moeten zeggen, dat ze het vreselijk leuk werk vinden. Ja. Net zoals jullie eh, maken leuk vinden, televisiewerk... dat je iets mag maken voor iemand. En dat het dan ook nog succes wordt, is dan geweldig. Dus al dat gezeik, het is hard werken, dat vind ik onzin. Want als ze het ze afnemen, dan zijn ze dood, ongelukkig hoor. Hoe gaat het op, trouwens bij maar, jou als je op straat loopt? Word jij, word jij echt besprongen door mensen... is nou. Rob Verlinden! Rob, Ver, Rob Verlinden! Die daar nou, nou, nou, nou, nou... Ik neem, even, ik neem ondertussen Verlinden. een nootje, jongens. Oh, sorry. Nee, nou, ik zou je vertellen dat uh, besprongen worden... is natuurlijk altijd wel leuk, dus dat <laughs> maakt niet uit. Maar... Um, ja, ik, heel veel. Ik, ik, ontzettend veel mensen. Dat maakt ook niet uit of ik in een vliegtuig zit... of vliegveld, of dat ik, waar ik ook zit. Iedereen komt altijd naar me toe en hij uh, heeft wel een vraag... of het is een plantje, of ja. vindt hij het leuk of dat leuk. Ik vind het helemaal niet nee? Wij zeggen, nee Er zijn heel veel mensen die zeggen wel eens dat je, je dat nooit zat. Ik zeg, nou, het feit dat mensen naar je toe komen... je herkennen, je drinkt altijd bij ze binnen in die huiskamer via de tv. voor van dus. Als je je niet meer herkennen, heb je geen succes, dus ik je moet ik... niet lullen. Het hoort erbij. Het is ontzettend leuk. Hoor je, Uit... dat, hoor je dat, Paul? Dus uh, voortaan als jij in Almere loopt. Ja. Gewoon <laughs> leuk met ze praten. Dan moet ik ook over planten praten. Nou, ah, nou. Je hebt toch? Een, ik weet niet wat je vak is. Uh, uh, radio. Nou, dan ga je over de radio lullen. Ja, nee, dat gebeurt. Iedereen vraagt natuurlijk altijd aan Gerard ook, denk ik. Ja, wanneer kom je van mij draaien? Nou, dat is toch leuk? Ja. ja. Nee, ja, maar die, die, die, niks is akelig als mensen je aanspreken op je werk. Want dan nee, is het alleen, ja. dat is waardering. En ik vind het echt van, je krijgt het vaak van bekend. Oh, daar word ik zo moe van, zo akelig. Maar, we hebben het nou over hard werken en zo. En, en, en nou kijk ik nog wel eens naar je programma. Lekker onderuit gezakt ook met een nootje zoals jij nu. Ja, lekker. En dan zie ik jou ontzettend ploeter in die ja. tuin. Maar ik vraag me altijd af, ja. doet hij het echt? Doet hij het echt? Ja. Of heb je daar een crew voor? Dat stieken... is waarschijnlijk de meest gestelde vraag ja. aan je. Maar misschien ja. kun je er voor nu en altijd ja. voor af zijn door het op de radio te zeggen. Nou, ik, ik zou je vertellen, ik moet hem altijd beantwoorden. Ik doe het echt. Ik, doe het echt. Ben, uh, ik sta echt. Uh, mijn personeel heb ik natuurlijk altijd bij me, want het is natuurlijk onzin. Maar ik laat ook duidelijk in beeld zien dat ik dat niet alleen doe. Ik heb fantastische medewerkers, want mijn eigen bedrijf maakt die dingen allemaal. Wij doen over zo'n tuin maken vijf dagen. Ik ben zelf drie dagen aanwezig, want die andere twee dagen moet ik wat anders opnemen. En dan sta ik Echt mij te werk. Kijk, nu komt de aap de mouw. Zo is dat, maar doe je ook zelf je boodschappen? Nee. Oh, gaan we er meteen oh. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? Hoe zijn de sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... Zal ik even uitleggen wat we nu gaan doen? Nou, leg het maar aan. Ja. Eindig is zeker, mijn namelijk... boodschappen doe ik niet. Oké, okay, oh, dat wordt lachen dan. Nou, we hebben uh, namelijk uh, ons productieteam... Lees... De man Aha. naast mij hebben we de supermarkt ingestuurd. En we hebben een aantal gewoon uh, producten meegenomen. Uh, die je normaal gesproken wel nodig hebt dagelijks. Zowel ik zie de artikelen bijstaan. Ja, deze heb je wel dagelijks nodig. En daar hebben we de prijs van opgeschreven. En om te kijken of je nog een beetje met beide benen op de Nou, Ik staat, kan je nu al zeggen: nul. Nou, dat gaan we checken. <lacht> Dan gaan we nu checken. Is het tijd voor het eerste product, eh, Paul? Uh, oh, ja, het eerste of zal product. ik dat doen? Nou, doe jij het eerste product. Okay, het doen. eerste product in de reality check, best erop. Biologische champignons. En dan heb ik het over 250 gram. Dus 250 gram biologische champignons. Wat hebben wij daarvoor betaald in de supermarkt? Nee, jongen, ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Ik kan lang en lang. Echt, ik doe ja, geen. Gok? Gok? 1,95. 1,95 euro. 1,95 Wel, nee. Dat dacht ik al. Een marge van 10%. Nee, het is nou, dat is 1,49. Nou, vond ik nog redelijk zo. Ja, redelijk. Redelijk. Ja, je zei geen 10 euro, nee. Nee, maar voor zo'n debiel die jij Ik kom echt nooit in de winkel, jongens. Ik heb. Uh, ik heb. Uh, Prachtige dames in dienst. Die werken ook voor mijn bedrijf. En die zorgen altijd dat de boodschapjes netjes op tijd thuis zijn. Dat mijn onderbroeken gewassen worden en dat mijn huis schoon is. Heerlijk, hè? Maar je vertrouwt het gewoon met al dat geld. Dus uh, bent... Nou, al dat geld. Het wordt allemaal. Dat mijn bedrijf regelt dat. Hoor je dat ook? Ik heb op? daar is gewoon het? geen tijd voor. Nee, maar we gaan door. En verder rustig. We gaan Het gaat ook niet om dat je zelf boodschappen doet, maar het gaat om dat je Een beetje het gevoel dat je nog. Met de Weesde. beide benen? Nou, ja. ik kan er echt wel zo de Albertijn in als het moet. Maar ik zou je eerlijk vertellen, ik heb dat één keer gedaan. Eén keer? Ik, heb, ik Eén heb dat één keer, keer gedaan. Één Eén keer. Eén hele keer. Eén hele keer. En toen kwam ik ook gelijk, ik had ik het ook gehad ook. Ik had keurig dat karretje. Ik moet sowieso, ik kan nooit wat vinden in zo'n winkel. Dus ik had een lijstje meegenomen wat uh, die hulp had meegegeven. Ik liep de... Gaat op een gegeven moment, sta ik bij die kassa... heb ik eindelijk dat hele ding volgepleurd. Komen we al die dames staan... God Rob, ga je dat eten? Ja. Ik, ga dit eten. ik denk, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Nou, een zakje echt door de grond, dus dat was ook tevens de laatste keer. Mag je er toevallig ook in het mandje crème fresh 200 milliliter? Ik zou je vertellen, het vreet ik nooit. Het is veel te durend luxe. Dit eten. wordt echt een drama. Nou, durend luxe. Ja. Crème okay. fraîche. Ja. Ja, hoeveel gram weet ik veel? 200 milliliter. Zo'n klein mil pakje. Zo klein, uh... ja, nou, ja, ik gok weer 1,50 euro. 50. Ik weet echt niet wat het kost, jongen. 1 euro? 1,50 euro zeg ik. Ja, ik help je nog. Wel, oh, eh, nee. Dat is 1,99 euro. 99 cent. Ah, is dat zo goedkoop? Ja, ja, ja, Ik toch. vind sushi klinken. Creme <laughs> Dat is gewoon bedorven melk. Echt? Nou, ik vrede het ook niet. Nee. Lang laten staan, heb je vanzelf crème fraiche. Ja. Nou, ik ga nog... Ik ga, we, we kunnen eigenlijk gewoon die hele reality check door midden schuren. Kan je gewoon doen, maar ik weet het echt niet. Ja, ik weet het wel leuk. Nou, we lachen. Oké, okay. derde oh, ja, product. Daar vind gaan jij we. het leuk? Een, <laughs> ik vind het leuk. Een liter slagroomijs. Van het okay. merk Hertog. Maar dat maakt niet uit. Oh my, nou, een liter slagroomijs? Ja, zo'n zo bak. Jezus Christus, jongens. Ik zou het echt niet weten. Nou, Doe. ik moet gokken. Ja, mm. 2 euro? Wel nee! Hij verschilt al het uh, Je 50 ongeveer. Uh, wel hè? nee! Dat zei ik toch? Het is 2,44 euro. Nou, dat vond het vond ik toch zo redelijk ja, dat ja, het het wel gaat, wel wel. in de Voor mij staat min 3 nu. Het gaat lekker. Het volgende product: Paul. Tomatenketchup, 875 milliliter. Oh, die immens grote fles is dat, hè? Maar wel merk, hè? Wel een aanmerkje. Jongens, jullie wonen op kamers, jullie gaan altijd boodschappen doen. Op kamers? Op kamers. Goh, wat ik je zeg, tomatenketchup. Vrijden jullie alleen maar hamburgers hoor? Nee, dat is mijn productieteam, hè? Die was op kamers en die heeft de boodschappen gedaan. Het zeggen wel wat over ons ook, geloof ik. Het zeggen wat over jullie, tomaten met creme frais of zo. Maar, eh... Maar wat kost die zo? 1,89 euro? Ik zeg maar wat. Ja, wel nee, dat is een stuk dat ze weer kwam. 2, 62. Is dat zo duur? Ja, Dat is echt tering duur. Dan worden die hamburgers wel duur, hè? ja. Zeker wel. Ja, dat kost. Dan zullen we afronden de allerlaatste dag? Ja, nee, nee, dat wordt gewoon vervelend, want ik weet het echt nee, niet. Nou, hij staat min 4, hij heeft wel een record. Dit is de aller slechtste kandidaat die we ooit gehad oh. hebben. Nou, uh, is anderhalf liter. Kast, dat is anderhalve liter. 1,99 euro. Nee, nee, nee. Hoeveel zei je? je? 1,99 euro. Als je euro... Nou, dan zeg ik 1 euro, jongens. Ben... 1 euro, ja! Ja, zeker. Ah, dus vind ik toch ook wel lekker om haar ja zeker te horen Ja, dat, dat was ook de reden. Kunnen we het één keer doen? Ja zeker. Zeker. ja, zeker. Ja, zeker. als muziek in de oren. 99 cent. Dat betekent dat we op een uh, record zitten hier. Min uh, drie, 4? Min vier, hè? Ja, min vier. Maar jongens, je wou toch niet zeggen dat al die andere bekende mensen... zelf hun boodschappen doen? Nou, nee, dat blijkt maar weer eens. En daarom oh. hebben we de reality check in het leven geroepen. Oh. Eens kijken nou, hoe dat zit. Maar ik doe echt niet zelf mijn boodschappen. Nee, dat is duidelijk. Maar als we nou hadden gezegd uh, twee kisten viooltjes... Weet ik het ook niet. Weet je het ook niet? Ja, ik zal je eerlijk vertellen: dat is, uh, dat is nou het heerlijke van mijn leven. Dat uh, over de prijzen van alles wat ik doe, ga ik niet. Ik mag welden maken. En ik graai, ik grijp, ik maak. En de, de prijzen, alle mensen om me heen, die worden af en toe wel eens helemaal zenuwachtig wat ik maak. Dus dan ze denken: je, jezus, we duiden van een hoop geld in. Ik weet echt wel waar ik mee bezig ben, maar ik wil van centen niks weten. En SBS klaagt daar nooit over? Dat, dat, als jij opeens bedenkt, echt een of andere hele nee, nee, nee, nee, Afrikaanse... Nee, nee, natuurlijk niet. Kijk, wat ik wil laten zien, is dat uh, gewone, simpele volksmensen... ook in welden kunnen leven. Want bij een rijtjeswoning kan je welden maken. En dat wil ik laten zien. Moeten we niet over geld lullen. Gewoon zorgen dat het net uitziet als een paleis is zo prachtig. Jazeker. Maar, maar vind Gebruik je hele, zijn Er zijn hele dure planten die je wel eens gebruikt. Ik euh, gebruik hele dure, maar ik gebruik ook hele goedkope. Wat is de duurste plant die je ooit gebruikt hebt? Van mijn leven? Yeah? Ja. Nou, ik zou je vertellen, jongens, dat willen jullie niet weten. Ja, natuurlijk wil ik wel een boomje erbij. Die ga ik morgen bestellen. Wil jullie weten? De duurste boom. Ik heb eens een keer een, een, een, een tropische binnentuin aangelegd. En dat was een In Insikas revolta. Dan ga ik in het uh, in het Latijns lullen. Wat vind ik ook interessant. Dat dus vind ik dat heel reed. goed hè? Ja. ja, dat klinkt mooi. Maar dat is een palmvader. Dat is een Zuid-Afrikaanse palmvader. Dat was een vrij groot exemplaar. Prachtig zag hij eruit. Die kostte 8.500 euro inkoop. En dan moet ik ook nog wat verdienen. Dus inkoop? Dus moeten... En dan ja. verkoop je hem voor... Uh... Ga ik niet vertellen. Jawel. Nee. Ja, dan kunnen wij de winst brengen. Nou, als je normaal je verstand gebruikt... dan weet je dat die altijd anderhalve keer zo duur moet worden... voor de dierengestaten. Ja. 15.000 euro nou. voor een plant. En dan, bij mij thuis gaat die binnen een week dood. En dan vergeet je mijn weekje water. Nou, dat zou lekker zijn als je me een weekje vergat water te geven... want dan blijft hij leven. Oh, kijk. De meeste mensen verzuipen de planten. Nou, ik heb Die twee... in huis staan. Echt waar? Echt waar, dat ben ik echt. Nee, ik maar dat was, dat was echt een heel mooi exemplaar. Ik praat je ook over een hele... Oude boom, het is ook echt helemaal geen, geen jongensplaat. Met mensen houden oh, de geld. Je moet rekenen dat zo'n boom, de praat je toch over, een plantje van... Echt, tegen de 40 jaar oud. En die was vrij hoog. Nou, als je zoveel jaar zo'n plantje moet kweken, is het toch niks. Dan wil jij niet zoveel jaar verwerken. Nee, maar was hij ook mooi? Hij was schitterend. Okay. Dat staat er niet. In. Wat staat er in jouw tuin? Ja, ik heb twee tuinen, want ik heb een Spanje oh, ja. tuin ja, en alles. ik heb een Nederland tuin. Nou, ik heb in Nederland heb ik een uh, ja, hele moderne tuin, zeer gestileerde tuin. Kijk, uit dat je niet zegt dat er bronzen beelden in staan, want die ben je kwijt nu. Ik heb geen uh, bronzen beelden. Nee, in. Nee, nee, nee. Maar kijk, daar heb ik weer geen geld voor. Nee, maar Ik heb, een, uh, ik heb een, uh, een hele gestileerde tuin. Ik heb ook een heel moderne tuin. Huis in Nederland. Maar wel met tuinkerbouwers? Nee, zelfs die niet. Oh, die niet, oké. Okay. Ik ben de de een tuinkerbouwer als ik erin rondloop. Okay, okay. En in Spanje heb ik. Uh, iedereen kent het huis uh, wat bij Ivenier is geweest. Hoor oh, Iedereen denkt, oh, wat een mooi huis. Dat heb ik al eigenlijk een half jaar nadat Ivenier was geweest, verkocht. Dat was een prachtig huis met prachtige palmbomen. Ik had één droomwens. En die ga ik hier onthullen, natuurlijk. Ik had één droomwens. Dat is zegt: momenten van pauw. Ja. En dat was, uh, dat was dat ik wilde nog eens een keer. Uh, een prachtig Rietveldhuis bouwen, waar? In Barcelona. En dat heb ik gedaan. Oh, dromen komen ik, uit hier in de tuin hè? Ik heb... Uh, Rietveld, Rietveld, de ontwerper van ja, de, uh, lang ik heb, geleden. Ik heb een heel strak uh, huis. Ik heb een Spaanse architect erbij gehad. Die had ook een Rietveldacademie gehad. Die heeft... Uh, ik zit precies aan de rand van Barcelona, 400 meter boven... 20 minuten van het centrum, ik kijk zo op Barcelona. kabelbaantje daar? Nee, nee, nee, het ligt uh, eigenlijk aan de kant van het vliegveld. Nee, naast het postkantoor. Nee, het kabelbaantje, je hebt twee kabelbanen. Je hebt uh, bij Tibedao, daar heb je dat kabelbaantje ook. Uh, ja, gewoon uh, een toeristenkabelbaan, hoor. Dat, uh, waar ik... dat is bij de haven. Maar oh, ja. die, uh, ik zou je vertellen, dat daar kijk ik prachtig uit over die, over die stad heen. En het was voor mij een droomwens om zo'n huis in Barcelona te bouwen. Kom, kom je dan nog wel met liefde in Nederland? Ik kom met liefde in Nederland. Nee, maar dat is heel gek dat uh, Spanje is ontstaan. Omdat ik vroeger uh, eens een keer in mijn jeugd... een financiële marsel heb gehad. Daar had ik een handeltje gedaan. Toen hield ik er nog eens een keertje wat over. En heel veel over. Dat heb ik geïnvesteerd in een klein vissershuisje aan het strand. In Spanje. En je weet hoe het gaat. Als je dus uh, een paar keer gaat verkopen... dan vermenigvuldigt dat. Want uh, ik heb helemaal geen hypotheken. Niks geen ingewikkelde dingen. Ik heb gewoon een prachtig huis bij elkaar gespaard... in al die jaren in Spanje. Zie je? Dat heeft al die jaren bij de AVO gewerkt dat is daar nu weg. Misschien moeten we helemaal niet over gekocht. Nee, mijn mensen... nee. mensen, niet over planten praten, maar over financiële zaakjes. Nee, maar mensen denken echt altijd dat je gigantisch geld hebt, maar dat hoeft niet. Blijf je nog even zitten, trouwens? Ik blijf nog even zitten. Mijn nootjes heb ik nog. She walked right into my life and interrupted the flow, I want to know, baby, when you're with me, who do you think you're fooling? Make them feel so sure, turning your left leg down again. Why don't you let me be? You don't know what you're doing. come and feel so sure, Then turning your left leg down again. Did it again, did it again. Baby, I've got to know, are we gonna make it? Lay it down beside me tonight and do whatever you feel. Baby, I can't control where you're gonna take it. Don't you think that I do you right? You know, darling, that I will. I wanna know, baby, when love me, who do you think you're fooling? Making nothing so sure, turning your love light down again. Don't you let me be You don't know what you're doing Why can't I feel so short I'm turning your love right down again Do it again, do it again